Dit is door negens met het NOS-journaal. VVD-minister Blok volgt zijn afgetreden partijgenoot van der Steur op. Volgens Haagse bronnen wordt dat vandaag bekendgemaakt. Gisteren stapte van der Steur op omdat hij zwaar onder vuur kwam te liggen... over de nieuwe ontwikkelingen rond het TV deal In het Kamerdebat zei hij dat hij niet heeft gelogen over de bonnetjesaffaire. Toch besloot hij af te treden omdat hij geen vertrouwen meer voelde van het parlement. Er komt een verplichte paspoortcontrole in de internationale treinen Thalys en Eurostar... Op bussen komen er voorlopig geen controles. Volgens een woordvoerder van de Belgische regering hebben Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië dat met elkaar afgesproken. De landen gaan nu overleggen hoe de controles moeten worden uitgevoerd. Mogelijk gaan conducteurs dat doen. De drie commandanten van de mariniers die in 1977 de Molukse treinkaping bij de punt beëindigden, vinden de kritiek op hun optreden walgelijk, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar zei een andere marinier dat de Molukkers die de trein hadden gekaapt de bestorming niet mochten overleven. Iemand van de regering zou dat hebben gezegd. Maar de commandanten in de krant spreken tegen dat ze de kapers zouden hebben geëxecuteerd. Smartphones en mobiel internet zijn het afgelopen jaar een stuk goedkoper geworden. Volgens het CBS is de prijs van mobiele telefoons met ruim 12% gedaald. Dat komt door de opkomst van goedkopere smartphones uit China. Ook betalen consumenten minder voor abonnementen. De gemiddelde prijs daarvan is het afgelopen jaar zo'n 4 gedaald. De brexit kost Nederlandse bedrijven nu al omzet. En dat terwijl de Britten nog moeten vertrekken uit de Europese Unie. Door de onzekerheid over de toekomstige handelsrelatie met Europa zijn tientallen deals al niet doorgegaan. Meldt de Belangenvereniging voor Nederlandse exporteurs. Om hoeveel omzetverlies het gaat is niet duidelijk. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Jemen. De nieuwe gevechten hebben dramatische gevolgen voor de inwoners... zegt de speciale VN-gezant voor Jemen. Volgens hem hebben 2 miljoen Jemenieten noodhulp nodig. Sinds maart vorig jaar vechten in Jemen... Shiïtische Houthi-rebellen tegen sunnitische regeringstroepen. Het weer, eerst volop zon. Vanmiddag geleidelijk hoge bewolking vanuit het zuiden. Het blijft wel droog. Het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspit stelt niet heel veel voor. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A27 van Breda naar Utrecht... staat file tussen Hank en Lexmond... bij elkaar 8 kilometer. De rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum... 5 kilometer. Daar wordt een auto geborgen... en daarvoor is de weg even helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 We'll be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 And life will always bleed. Love.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 Let me afford you Dancing this tree Down where the sweet gaffs roll, Sweet and low Ginger cake soup Broussets, cookie Digger just too Even and sooky, For me the ring Holler and sing, that go Gaffs off fun of Young and old Dig them up cold And let them roll in the cold From is the side, good is the bodies and the whole day. Cinnamon roll, black is old Joe, brown is what salmon, yellow is close, the gold is what gamut, the trouble's up to let's do the sugar for straws